Twee uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in Brindisi, in het zuiden van Italië, is een dode gevallen. Zeker zeven mensen raakten gewond, van één van hen is de toestand kritiek. Korte tijd werd gemeld dat er twee doden waren, maar dat bleek niet juist. De bom ontplofte rond kwart voor acht bij een modevakschool. De school is vernoemd naar de vrouw van antimafia-rechter Falcone. Het is komende week twintig jaar geleden dat het echtpaar door de maffia in een auto werd opgeblazen.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 De kandidatencommissie van GroenLinks vond Dibi ongeschikt als leider... maar onder druk van veel partijleden bepaalde het bestuur... dat Dibi toch aan de lijsttrekkersverkiezing mag meedoen. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker zeven mensen omgekomen. Honderd mensen raakten gewond. De explosie was op de parkeerplaats van een militair complex... in het oosten van het land. De Syrische overheid zegt dat het om een bomauto ging... met 500 kilo explosieven. De Syrische staatstelevisie heeft beelden laten zien van beschadigde gebouwen kapotte auto's en gekantelde vrachtwagens. Op het Britse kasteel Windsor Castle hebben 2500 militairen... een eerbetoon gebracht aan koningin Elizabeth. Leden van de landmacht, marine en luchtmacht liepen in een groot defilé... langs de Britse koningin ter ere van haar 60 jarige regeringsjubileum. Langs de route van het defilé stonden ongeveer 20.000 mensen toe te kijken.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 En beleef de badkamerparade. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Carlo Grantsen en Huub Stapel. Hup, Goedemiddag. Ja, wat moet ik nu zeggen? Huub stapel. Nee, Huub is er wel trouwens. Wel leuk dat dit foutje gemaakt is. Want, want Huub is mijn inval op 2 juni aanstaan. Dat ja, weet ik. Ja. Maar jij maar bent Huub. Ik ben niet Huub, hè? Nee. Nee. nee. Jij ja, bent Bas. Ik, eh, ik ben de legendarische Bas vandaag. Ik acteer van vandaag, hoor. dat wil ik maar zeggen. Ik zou En Carlo Bans is er ook, hoofdredacteur van Cosmensen. Ja. En we hebben te gast, Henry Stolwijk. Hoofdredacteur van De Auto, Blad van de Krak. Welkom. Dankjewel. En we gaan vandaag praten over Peugeot. Merk is deze week in het nieuws gekomen... door de aangekondigde vergaande samenwerking met zustermerk Citroën. Ze zijn natuurlijk al samen in het moederbedrijf PSA... maar de importeurs in Nederland gaan ook samen. En wat betekent dat? Ze hebben een rechte lijn getrokken... tussen beide plaatsen, ongeveer halverwege. Als ik het goed heb, komt het nieuwe kantoor. En wij hebben hier aan tafel Wenke Vasbender. En die is van... Uh, uh, uh, Peugeot. Maar er is veel meer nieuws over, uh, over het merk, gaan we straks uitgebreid bespreken. En we rijden met een ander Frans product, de Renault Twizy. Daar is het in een hele Franse sfeer. Hè? Ja. Ja. Even een klein stukje horen van de Twizy. Nou, dat dat veert het. Spectaculair slecht. Maar het is wel, wow, het is wel lach. Het is een eng ding. Maar dat wat, wat, ding. wat gebeurde er toen je wow zei? Uh, dat weet ja. ik niet meer, maar wel iets waarvan ik schrok. Want ik zeg niet ja. dat heel vaak, wow, daar komt er iets op je af... wat niet helemaal goed is of zo. Ook maar, ja. ja, maar toch, to, ja, vind, dat vind ik elektrisch rijden zoals elektrisch rijden bedoeld is. Dit zie je. Ja. ja, maar dat is het ook. En gaan we straks doen. Eerst oh. nieuws. Oh, ja, Kom, ja, voor ja, de draad Dat was rijd. toch weer bijna vergeten. De, de, de, de, de, de boeiende ja. week die achter ons ligt, natuurlijk, hè. Ja, nou, sowieso een boeiende week. Al was het maar vanwege onze boordengooiende buren... of althans vrienden in Zuid-Europa natuurlijk. En de, de, Griekse, de Griekse affaire. Maar ik, ja, het meest opmerkelijke wat, ik, wat er gebeurde in, het afgelopen, uh, in de afgelopen week... voor het eerst sinds 1976... dus dus even terug... Toen was Wenker nog niet eens geboren, denk nee, ik. Jij wel. Nou, ik nou, ik wel. Sinds, ja. Voor het eerst sinds 1976 heeft Engeland, Groot-Brittannië, ja. meer auto's geëxporteerd dan geïmporteerd. Dat is bijzonder. Best bijzonder ja, voor een land. Ja. Wat, wat het in de jaren zeventig, zeg maar, moest hebben van de Cortina's en, en, en de Allegro's en nou ja, allemaal legendarische dingen. Maar dat, dat is, komt omdat al hun merken overgenomen zijn door buitenlandse partijen die auto's kunnen bouwen. Hey, dat komt omdat ze blijkbaar niet. goed doen. Hè, nee, want goed. je praat ja. inderdaad die, die, die, je praat oh. over Indiaanse Land Rovers, je praat over Duitse Rolls Royces, je praat natuurlijk over Japanse Nissans en Honda's. We de rota niet te vergeten, de, we praat over de Chinese rovers, we praat Duitse minis. Duitse minis. Duitse minis. Duitse ja. En daar is nu natuurlijk weer nog een klein opstekertje voor de Britten bijgekomen. Want General Motors heeft de Ellismore Port, heet dat geloof ik, fabriek in Engeland... die met sluiting bedreigd werd, de General Motors fabriek... aangewezen als productieplaats voor de toekomstige Opel Astra. Nou, dat is natuurlijk, uh, als je... Jarenlang wordt getipt als toch wel de eerstvolgende fabriek die, die doodgaat in Engeland. Dus dan wordt getipt als de productieplaats van een nieuw belangrijk model van een merk, van Opel, Vauxhall en dat van. Dan... Blijkbaar zitten die jongens weer in een upswee. Gaat in Nederland. Waarom? Ja, dat vond, uh, vond ik een opmerkelijk verhaal. Ja. Nou, verder hadden we natuurlijk afgelopen week de opening van de firma Bentley Leusden. Mm -hmm. ja, Bentley was vroeger Hessing, was eventjes Lauwman aan de A2... en is nu dus officieel in Leusden neergestreken op het grote pondterrein. Je weet, dat is de firma waar een vijfde van alle nieuwe auto's in Nederland zo'n beetje vandaan komen. Verdeeld over ja. acht merken. Dus um, ja, en het middelpunt van die, uh, van die opening... dat was natuurlijk de Bentley Continental 8-cilinder. Dat is een auto die gaat harder en sneller... en maakt een nog mooier geluid dan de 12-cilinder. Maar hij kost een ton minder, want het scheelt een beetje... Het scheelt 4-cilinder, Weet je, meteen de cilinder ja, met is ja, En wat ja. ik me nou afvraag, daar in dat koopmanshuis... in die ruimte van Bentley... Ja. dat is toch vrij ruim opgezet. Daar kan wat mij betreft nog een merkje bij. Ja, ik wil Wordt het ook zijn. genoemd. Je hoort, je, hoort, je hoort merken noemen. Italiaanse merken van oorsprong. Precies. Je hoort ze. De l supersportwagens. Ik hoor dan ook wel, als je, nou, als je nou toch over VW praat en over Bon... en over de goede verbindingen daar... Wat hoor ging over, over Bentley. Een, over ik ja, maar Bentley is de van Volkswagen. Ja, nee, oké. Okay, dus een dochter. Uh, Lamborghini waar we het over hebben. Ja. Is een Audi-dochter. En Bugatti is een VW-dochter. Waarom niet Bugatti ook? Ja, dat komt natuurlijk ook. Dus we krijgen daar nog Lamborghini en Bugatti. De partijen geven het niet toe. Nee. Maar ze komen natuurlijk wel. Als ze praten, ja, echt, zeggen ze. En dat is al ja, we, iets natuurlijk. En ik was gisteren ook eventjes bij de firma Lauwman. En daar hebben ze al officieel te horen gekregen... dat Lamborghini ja. in ieder geval weggaat. Bij, bij Lauwman. Bij Ex-Hessing. Ja, dus is dat daar mooie, gaat naar Pom. Dat is dat mooie bubbelpand aan de A2... waar straks alleen maar Prius in duizend kleuren staan. Nee, denk, want de oh. hele tweede etage wordt, uh, wordt, ge, wordt omgedoopt tot Lexus Showroom. Dat en, zijn de, en beneden zijn het Maseratis en jong gebruikte uit buitenlanden. Oh. Snap je? Toch doet dat pijn, denk ik. Ander nieuws. Dat tot doet, doet dat zeker pijn, pijn ja. ja. Zeker het vertrek ja. van, van Bentley heeft ja, enorme pijn gedaan. Logisch ook wel. Nou, heet van de naald is dat mm. zojuist. En dan heb ik het over minuten geleden. In de Amsterdamse PC is gekroond tot Fashion Car of the Year. George Kelder. <laughs> nee? Hij nou, is geen auto, uh, Bas. Een automobiel. Oh. En het zal jou goed doen, weten dat, dat, dat, dat in de in, modewereld... In, in de modewereld, in, ja. mode in die, met die, die, die blonde lokkenwereld, zal ik maar zeggen. Zowel ja, mannen als vrouwen trouwens. Dat daar de, Porsche, de nieuwe Porsche 911 toch wel als de superster is aangemerkt. Voor Auger. En inderdaad, Jort Kelder heeft de daarbij behorende beker... overhandigd aan e, die de mannen Die rijdt Maserati. Ja, maar dat is, is wel de shopping queen van de, van de PC-Hoofd. King. Ja, maar dit is heel hot nieuws dit hoor. Dit is echt net gebeurd. De Fashion Award voor de 911. Ja, heb ik nog een nieuwtje. Ik heb hem te koop. Vanaf nu. Ga je gang. E <lacht> de, wilde de Honda Civic. Ja. Wie kent hem niet? Bestaat 40 ja, jaar. Heel lang. Ja. Nou, dat was een leuke reden voor Honda om te zeggen... Van, laten we het complete gamma in de aanbieding gooien. <lacht> nou, dat is natuurlijk best. Dat mag. Dat is een mooi argument ook. Het is een mooi argument, ja. want de, de Civic bestaat 40 jaar, dus laten we de CRV en de CAZ er zo allemaal was. gewoon met actiepakketten vol uh, stampen. Maar, uh, Bastiaan, wie reed er ooit, ooit. Civic? Nee. Wie reed er ooit Honda? En dan was het een, dan was het een prelude met van die klapkoplampen met die wekbrouwen en een Caravan Dat is hiernaar, ja. Exact. Ja. En die. Die gaat een rol spelen in het uh, jubileum van, uh, van Honda. Die, ja, is die al die gesignaleerd? Al. Er is al een Civic geïnstalleerd ge, ge, gesignaleerd ja. met Bassi en Aliander. En, ja. en die caravan. Dit en daar gaat meer mee gebeuren. Goh, wat, wat, wat geweldig. Ik, ik heb ook hoop een... niet dat ik die, die caravan tegenkom bij mij in de wijk hoor. Nee, Moet je zeggen. Dat gaat zeker gebeuren. Weet je wat ik denk? Nou. Uh, uh, ik heb ook een Civic gehad. Ja. Een, een appelgroene met, ja. uh, met vier deuren en een zwart dak. Ja. En daar zou zomaar een retro-uitvoering van kunnen komen. Ja. ja. Uh, Ik denk, nu komt er iets leuks. Maar... Nee. Je kijkt zo blij, Bas. Ik heb een plaatje gezien van een retro-stylede, zo'n soort Civic. En jij gelooft dat het komt? En ik denk dat het gebeuren gaat. Het is de enige auto namelijk waar je in kan liggen als je van de Antillen komt. Nee, maar heb je wel eens een Honda? Ik liever een Honda. Heb je wel gezien hoe ze daarin liggen, of niet? Nee, ik heb niet gezien. Dan moet je, onze Antillianen liggen altijd in hun Civic. Die hangen zo, ik doe het even voor. Hoe ze dat zo, Bas. Die liggen zo en dan hebben ze hun stoel in de achterste stand... dat je bijna met je hoofd op de achterbank ligt... En dan kan je niet ja, staan, dan kan je op opwagen naar de rug. Maar hij een man. Heerlijk. Je zit ook voor je. Voor. En de ja. Ja. Ja, pet achter ja. ja, dat is wel een beetje. Uh, Oké. Okay. Reed dus het Gaat met zijn nieuwe SUV, althans een prototype daarvan, meedoen aan. De Dat lelijke ding is dat, hè, waar ze mee gaan doen? Ja, en dat lelijke ding, dat wordt ja. naarmate je er vaker naar kijkt, steeds mooier. Nee, hoor, Vaak je zo. bent helemaal ja. de weg kwijt. Ja, nee, maar dat, dat, dat komt nog wel. Bij sommige ding. mensen hebben daar wat meer tijd voor nodig. Ik zie elke dag Q7's rijden. En denk ik, elke dag, wat is het een stik lelijke bak? Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Dat krijg ik niet ook. altijd. Okay. IF Metal. Ja. dat is de vakbond van de Saab-arbeiders. Die ja. storen zich natuurlijk als een rotje aan het feit dat dat die saaprestanten niet worden verkocht, dat die Saab-fabriek niet meer op gang komt. En dat heeft volgens hun allemaal te maken met de vroegere eigenaar van saap, General Motors, die nog een aantal patenten en een hoop techniek eigenaar is van een aantal technieken die in die saap zitten. Mm -hmm. Dus die hebben nu gezegd van, nou weet je, we gaan nu gewoon, we doen nu gewoon een shortcut. Wij gaan nu een brief schrijven aan president Obama. Waarin we vragen of hij wil bemiddelen, of in ieder geval wil verordenen ja. dat General Motors nou eindelijk eens een keer afstand doet van die eigendomsrechten. Beste meneer Ubbouwman. Ja, maar zo gaat ja. het wel een beetje. Ik ja. ja. ja, dus zie het voor je. Hè? Ja, ik zie het voor me, die man die. Uh, nou ja. ja, General Motors is natuurlijk nog steeds voor een deel van de. Amerikaanse overheid, Henry. Ja, goh, ja. toch? Ja, ja, ja toch? ze hebben nog steeds aandelen. Ja. Ik heb ja. nog een nieuwtje, en ik zei het al eventjes... het Peugeot Experience Center in ja. Breukelen gaat per 1 juni zijn deuren sluiten. Dus dat een was... ruggetje wenken naar dat jou. Nee, precies. dat klopt. Okay. En met ingang van het eind van dit jaar gaan Peugeot Nederland en Citroën Nederland... dus gezamenlijk in Amsterdam Zuidoost een nieuw pand betrekken. Wat, wat, wat wordt dat voor pandwenken? Nou, ik ben benieuwd... Jij ook een, niet. Een, een, <laughs> maar jij bent van Peugeot toch? Een, een mooi kantorenpand, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nee, de, daarmee geef ik dus ook direct aan dat dat ja. nog niet uh, duidelijk is... welk pand en uh, mm. hoe dat gaat worden. Maar dat dat voor het einde van het jaar gaat gebeuren, dat is, uh, dat is zeker, ja. ja dus is dat... Voor de goede orde Peugeot en Citroën... hoort u al jaren tot hetzelfde PSA-concern? Ja. Ja, en het lang. is eigenlijk ja. heel onlogisch dat het niet al veel eerder is samen. Precies, voelt, ja. Toch? En ons huisvestingsproblematiek uh, of uitdaging, hoe je dat uh, noemen, dat, dat speelt ook al jarenlang. Hmm. De vestigingen in uh, Utrecht van uh, Peugeot, dus Utrecht ja. en Breukelen, uh, Utrecht een verouderd pand, uh, in uh, Amsterdam ja. Citroën is natuurlijk een, uh, een heel oh. mooi pand, uh, maar Aan het, het is klein. En ook het staat klein, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, historisch. Ja, historisch, ja. daarmee zeg ik uh, oud Utrecht uh, en historisch ja. Amsterdam, dat zijn ja. verschillende is ja, een ja. andere uitleg. Ja, ja. Maar ja, ja, aan het ja. oude Peugeot-pand aan de uraniumweg op de lage weide... zullen niet heel veel missen als daar morgen een bom op wordt gegooid. Nou, nou, maar, ja. nou ja, nee, doen als ze Als het wel leeg wel. is, uh, hoop ik dan wel natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, maar, ja. maar, maar stadionplein ervoor. Is, is dat niet Dudok of Zwitser die dat... Uh, ja, dat was een heel, heel uh, bekende meneer. Uh, dat, bekende ja. meneer ja. dat is een bekende meneer, ja. ja. ja. ja, ja. De hele dat de bedrijf het dealenbedrijf zit er in Amsterdam. En jullie verhuizen dus allemaal naar één pand in Amsterdam? De importeursactiviteiten verhuizen. En dat is dus ook? ook dat hele grote blauwe, eigenlijk gloednieuwe experience center. Ja, gloednieuw, atiebe, het staat er tien jaar. Het is al tien jaar in gebruik. Het is dat is vrij nieuw, toch? Ja, ja. tien jaar. Het ja. ziet er best goed uit, toch? Zeker, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Ja. Dus, maar dat is wel wat, want de Breukelen begint langzamerhand leeg te lopen. Wat Cadillac? Volgens mij woont daar meneer Bransen <laughs> tegenwoordig heel gek. Is jij dat met elkaar te maken hebben? Zin ik denk Cadillac nou ging er weg. Ja. Wel eens waren we anderheden. Lexus is er weggegaan. Ja. Kia is teruggekomen. Ja, Kia is teruggekomen. Iets ja. verderop Hessing ook niet meer wat het geweest is. En ja. nu Peugeot ook nog weg. Dat wordt ja. Ja. Zou, het, zou er een verband zijn, Carlo? Ik denk het. Dus jouw komst en het, en het totale decline. Ik denk het, van ik, maar ze breukelen. kunnen er nu een hele grote muur zetten, een geluidsmuur, en dan kunnen, hm. jullie, kunnen jullie 130 de A2. En dat hebben wij in Breukelen daar geen last van. Nee. Even, denken, eh, want dat is wel belangrijk. Waarom is dit ingegeven? Is dit, is, is dit een efficiency slag? Gaat het slecht met beide concerns? Want ik neem aan dat Parijs hiervan gezegd heeft... bij elkaar zitten. Nee, Gekkigheid dat, ja. dat je dit doet. Nee, dit is niet door Parijs ingegeven. Want wat oh. ik net ook al zei, is het uh, huisvestingsvraagstuk... Uh, al dateert al van jaren... Ja. Uh, en inderdaad, het verschil tussen de importeursvestigingen en hun activiteiten is het zeer zeker efficiënter. Ja, ja want je maakt een, je kan een, je kan een, je kan een hele back-office. Alles wat je samen ja. doet, kan je ja. ook samen doen. Betekent ook dat je er mensen uit kan gaan knippen. Ja. Ja. Dat is uh, zeker niet het geval. Uh, back-office hm? integreren wil niet uh, automatisch zeggen dat er dat met minder mensen kan nou, gaan. Dus er vallen geen ontslagen? Nee, er vallen geen ontslagen. Oké, okay. dus het wordt maar... echt het wordt enkel zo groot eigenlijk één tent, maar dan voor twee importeurs... met alles erop en erop. Ja, en ook zeer zeker, de beide merken blijven volledig... onafhankelijk van elkaar uh, mm -hmm. acteren en presteren. Ja, dat, dus uh, je merkt maar, er als rijder Peugeot er helemaal niets van. Nee. Maar, maar, maar, geen, maar geen ontslagen in de back-office? Wat is dan de grootste voordeel van samengaan? Um, Back-office-activiteiten opnieuw uh, bekijken... dat er uh, bijvoorbeeld als er transport uh, plaatsvindt... van uh, de auto's uh, van en na de dealers... dat daar best uh, een volle... Uh, vrachtwagen kan rijden in plaats van twee halve efficiënter. Uh, Dat begrijp ik. Efficiënter. Maar daarvoor hoef je niet in één gebouw te zitten met je back-office. Nee, Dat maar de back office back-office. Back of iets andere inhoud. Ja, het is natuurlijk al, al snel uh, IT-gerelateerd. Um, processen ja? vanaf de fabrieken, de fabrieken waar de auto's al dan niet samengaan. Mm -hmm. Het bestellen van auto's voor dealers. Het. Uh, um, Consumenten informeren van de bestelling van hun auto en de levering van hun auto. Daar is nog zo'n grote slag te slaan en efficiënter te worden. Daar moet je dus dat... met veel mensen goed over nadenken, ja. want het zijn echte ingewikkelde processen. Dat, is, dat begrijp ik, maar als je human resources hebt, dat heb je nu op twee plekken. Dat, gaan toch absoluut, dat gaat toch absoluut in elkaar geschoven worden? Dat kan toch niet anders? Ja, dat wordt ook. Uh... En dan zullen er toch ook minder mensen nodig nee, zijn. Nee, je hebt al maar één chef gezet. nodig straks. Nou goed, dat is al eerder ingezet. Er is uh, sinds begin dit jaar één. BSA Benelux, chef, om het zo in deze ah, woordingen te spreken. Eh, eh, Laten la, we vooropstellen, het gebeurt niet uit wilde, dit soort dingen. En bovendien nou goed, is het, het is ook al in andere landen gebeurd. Het he? is in, in gebeurd. Ja, ja, dat valt ook, ook wel uh, samen in deze uh, tijd. Ja, uit wilde, wat is wilde, uh, regeren is vooruitzien ook. Als we ja, dat niet het zouden zit, doen. Het zit ja. Laten we eerlijk zijn, het zit Peugeot en Citroën niet echt mee op dit moment. De, de, de verliezen zijn groot en het, het is wel eens beter gegaan. Het is uh, uh, geen schande. Ik, maar... ik voor Peugeot spreken het. dat het met mee zit. Ja, wat is mee zitten? De verkoopprestaties zijn in Nederland bijzonder goed. Ja, maar ja, Peugeot is meer dan Nederland. En vorig jaar ja. is er gewoon heel veel geld verloren bij PSA ja. in de autoverkoop. En dat ja. heeft effecten. En daar zal dit soort operaties toch mee te maken hebben. Ja. Ik kom zo met een intelligente vraag. Eerst even een opmerking. Hartelijk dank Leon Zeilmans, Want die laat even weten dat het pand aan het stadionplein van Citroën... ooit is getekend door Jan Wils. Toch. En ja, 18 Ik zat het twijfelen. twijfelen. Dankjewel Leon, want wij weten natuurlijk ja. niks vanaf. Eén ja. verdieping lager wenken. Even weten van je. Want als je dit integreert, zou je ook kunnen zeggen... met een blik op de toekomst... Uh, waarom integreren we ook niet dealerbedrijven? Peugeot en Citroën op één plek waar je als klant of door de ene deur of door de andere deur gaat. Een mooie, wel je een mooie Franse stap. wereld. Jij nee. komt uit de dierenwereld, dus jij ja. moet daarover mee kunnen praten. Nee, want je <laughs> inderdaad zegt één stap terug... het, het, het um, sluiten van Peugeot Experience... en daarmee de activiteiten die we daar uitvoeren... weer terug... En niet alleen terug, maar weer uh, aan het dealernetwerk uh, overlaten, om dat zo te zeggen. Wat natuurlijk ook steeds gebeurde, mm -hmm. maar weer intensiever. De, de speciale modellen die alleen in breukelen stonden. Uh, consumenten zijn uh, uh, gewoon meer dan uh, welkom bij uh, hun dealer. En het integreren um, in een in vestiging. Ik kan me sterk vergissen als dat nog ooit gaat gebeuren. Überhaupt uh, in Nederland of in Europa. Ja. Consumenten willen toch met hun auto naar die dealer waar ze de kennis en kunde halen. Ondanks alle online activiteiten. Ja. Um, je moet toch hey, nou, nou, het nou, nog ruiken zien, horen, voelen. Nou, nou, ga je naar een firma die heet uh, Franse, weet ik het wat, Automobiel Francais. En daar vind je een. Peugeot-dealer en een Citroën-dealer... onder hetzelfde dak, maar wel gescheiden. Dan, dan kun je met z'n tweeën kunnen... een waanzinnig ja. mooie, te gekke... Ja, dat is er, maar wordt niet, niet verder. Ook vanuit niet nee, nee, lagen. Nee, nee, nee, absoluut nee. Niet. Nee. Okay. Nee, niet. Of die vrachtwagen maar op één plek te stoppen. Ja. Dus nog even. Als je het voor die vrachtwagen gaat, nou, dat doet hij ook ja. wel. Nee, ja. dat is absoluut niet... Uh, nee. Nee. Geen nee. zin. Nee. Nee. Ja. Ja. Ja. Nou, de, Peugeot, hoe ziet dat eruit tegenwoordig? Het merk... Want volgens mij verkopen jullie gevoelsmatig 99,9 107, 1.07's. De belastingvrije auto. Nee, auto's. zeker niet. Zeker nee, dat dacht niet. ik wel nee, dat nee, dat, nee, dat nee, niet nee. zo was. Het, ik, ik, ik dacht het al. Het, het, nee, maar het... vertel me eventjes voor de mensen die... Ik ben niet zo heel bekend met Peugeot, maar hoe zit het, hoe zit het een beetje met elkaar? In de leasemarkt is de 508 uh, op dit moment bijzonder succesvol. Ja. Daar hebben we ook een uh, hybride uitvoer, een dieselhybride. Daar heeft uh, Peugeot ook drie varianten van uh, inmiddels. Een uh, 3008 hybrid voor, wat mm. uh, meer suv Compactere auto, ja. 508 um, en de 508 RXH, de station-uitvoering uh, daarvan. Wij vonden hem niet zo lekker rijden, dat heb je gehoord, hè? de 508 dieselhybride. Ik heb andere geluiden gehoord, nou. continu. Wij vinden het meer lekker rijden. Wij vinden het niet zo lekker rijden. It, it, ja. We, <laughs> We hebben nog wat. Ja. Maar het is een beetje gemeen van ons. Want Wenke weet Dat, dat was de 3008 wij... trouwens, ja, dat klopt. Dat ja, de 3008. De 3008, want de, 3000 8. 8, ja. de 508. Nee, nee 3008 ja, niet de 508, maar ja. ja. weet niet dat wij uh, jarenlang Peugeot hebben gehaat... Dat vanwege ze het grijzelijke <laughs> design. design. Het was een, oh. een, een, een hobbenzak met een haaiengril. Oh, hè, diepe diep. En dan je, plakten ploien. we daar de Peugeot ja, nou, dat is op. perceptie ja. hier, hè? Nou, nee, dat ja, is geen ja, perceptie. Dat is een smaak, je ook smaak mag ook. <laughs> maar, maar, maar, maar, we hebben moeten zeggen... met de komst van dat, van dat kleine coupé en de 508... De KCZ, je? gaat het weer ja, de goede kant ja, op. Ja, er is echt een andere weg ingeslagen. Het, het krijgt weer een eigen Peugeot smoel En met de 208 die we nu natuurlijk gloednieuw uh, in de showrooms hebben staan... Uh, is dat, uh, wordt dat door... Uh, en als ik het zeg, dan geloven jullie het wellicht wat minder dan uh, ons heen. Maar geloof ik niks. Het is echt ja. goed, heel goed ontvangen. Ja. Maar kijk dat we wij, dezelfde status destijds hebben. Het, het enige model wat destijds per jour naar ongekende hoogte stuurde... was de 205. En zeker toen een GTI kwam... en later van een 1.6 naar een 1.9. Daarna nooit, echt nooit meer nee, Het heeft Zo nu alles in zich had, om dat weer te worden. En dat ja. kunnen we achteraf pas uh, gaan stellen. Maar dat, uh, dat is mooi. nu hij er is en erin gereden is, enthousiast... Uh, ja. is fase 2 daarin ook nog steeds... Uh, ja. Okay. Dat, uh, ja. En PSA als, als wereldconcern, global player. Jullie zitten wel in China, net als een aantal ja. andere fabrikanten. Uh, hoe loopt dat? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante uh, ontwikkeling voor een Europees automerk. Als ja. uh, uh, Peugeot en Citroën uh, beide zijn. De uh, Europese bevolking die groeit uh, niet meer zo hard, niet of nauwelijks. En daarmee ook niet uh, het aantal uh, af te nemen auto's. Andere wereldmarkten, zoals China. Die stijgen explosief in bevolking. En dus ook de, de toename van uh, auto's. En als je daar dan niet als um, merk uh, zit en produceert, dan uh, is het vrijwel kansloos. Ja, het probleem zelfs, hè, dan moment. heb je zelfs, uh, ja. nou ja goed, dan is het ook, uh, dat zijn toch andere uh, culturen en andere uh, normen en waarden. En dat is uh, heel interessant voor ja. Europese merken in het algemeen. Ja. Ja. Ja, maar ja, je zal het maar alleen van Europa moeten hebben. heb nou, je natuurlijk een serieus problemen. Dat kan niemand meer. Nee. Is mondiaal? Ja. We hadden dat het is vorige, vorige week over Land Rover en Jaguar. Merken die op ja. stervende dood waren na de overname. Uh, uh, of destijds nadat ze bij Ford van, vandaan kwamen. Van Ford, ja. Tata nam het over, Indiaans ja. bedrijf. Die hebben het geweldig gemaakt. Zie je, hoe zie jij dat, Is PSA-koers dat uiteindelijk ook op, op zo'n soort scenario afgegeten? Ja, Je hoort, je hoort ja. steeds meer dat er natuurlijk gepoogd wordt... samen met General Motors iets van de grond te tillen. Ja. Ze hebben aandelen in elkaar genomen, ze willen met ja, elkaar auto's bouwen. Uh, PSA gaat het alleen niet redden, dat is duidelijk. En, uh, of dat General Motors de echte redder wordt of iemand anders zal je moeten zien. Ik ja. denk dat PSA nog steeds te veel Europees merk is... om in de wereldmarkt overeind te blijven. Er zal iets moeten gebeuren, dat is heel makkelijk natuurlijk. Daar ja, gebeurt ook van alles, dat is ja, het natuurlijk een, niet echt. een echt proces. Er, zijn, er wordt schermen, echt niet. er wordt gesproken. Maar er zijn ook weer problemen over die samenwerking, begrijp je dan? Dus het is allemaal nog niet een gelopen koers. PSA is eigenlijk de enige die nog redelijk alleen staat... in die uh, grote mondiale autowereld. heeft een vreemde positie en we zullen moeten zien wat het wordt. Ja. Want we hopen dat het goed komt. Uiteraard. Nou, dat is toch een mooie, en ja. Ja. Een mooie stichtelijke woorden. Ja. ja, dat vind ik ja. wel een mooie overgang zo van Dat is toch een heel katholieke achtergrond. Dus ja, schrijf. en meer dan dat. Ja, ja. nou, wij hebben gereden met een ja. zameutje. Ik ben vreselijk benieuwd naar wat jij van die Twizy vond. Want dat vind ik zo'n grappig ding. Ja, ik, ik, ik, ik, ik vraag me alleen af, stel dat je zo'n ding hebt, hè, je woont in de stad. Ja. Je koopt een Twizy voor 8000 euro. Uh -huh. Dat hebben de dure. hè? Uh, okay, ja, maar he? dan mag je 80, hè? Oh, mag ik gaan, je oké, oké. Okay, okay. nee, maar ja. dan, dan kom je thuis. ja. wat moet je dan? Mm. zit je, want, je mm. op het pad? ja, nee, maar dan wordt je gejat. je hebt geen pad. ik heb geen pad. zijn er mensen zonder pad? Nee, nee. ja. nou nee. oh, ja, nee. wat heet half Amsterdam woont in flats en, en bovenhuisen. je, Dat je dan er soort gewoon een de stop. ja, maar dan wordt hij gejat, want het ding is open. Pff. ja. denk er eens over na. nee, er zit een sleutel op. ook. ja. hallo. kan op sleutel doet hij niet, hè? Uh, het is een klein, voor mensen die absoluut niet weten wat Twizy... is een klein elektrisch voor twee man. Eentje voor in, eentje achterin. Deuren zijn een optie, ramen heeft hij niet. Dus op een kille lentedag is kou achterin. Want hij heeft ook geen verwarming. Maar zomers, Carlo, is het genieten. Ja, oppassend. we bereiken de astronomische snelheid van 50 km per uur. We zitten in de Renault Twizy. En dat is een studiemodel dat uiteindelijk een auto geworden is... En mag het een auto heten? Ja, nou, het is eigenlijk een bromscooter of een ja, motorfiets. Maar dan uh, met een dakje eroverheen. Renault maakt hem in twee versies. De 45 en de 80 kilometer versie. En ongeveer 60 kilometer actieradius. Op het accupakketje kom je er een end mee in de stad. Want het is echt een stadsoldetje. Nou, daar gaan we. Op een weg. Ik rijd nu over de witte streep van het fietspad. En ik moet je zeggen, daar voel je alles op. Zou daar een boektorretje oplopen, dan voelt dat ook als een bult. Een verkeersheuveltje, nou, dat gaat nog goed. Maar dat veert het spectaculair slecht. Echt spectaculair slecht. Maar het is wel, wow, het is wel lachen. Wat moet je daar nou mee? Dit zijn hele nieuwe concepten. Een totaal nieuwe elektrische auto van Renault. Een Twizy. Een auto waar je met z'n tweeën in kunt, achter elkaar zittend. En achterin moet de passagier zich helemaal invouwen. Kan dan een lusje trekken en trekt de stoel van degene die stuurt uh, tussen zijn benen. En dan zit je dan in kruislinkse riemen vastgeklemd, achter een stuur en met open ramen. En dat ding gaat ook nog hard. Hij kan 80 deze. En dat is op zich wel geestig. Want je hebt ook een 45 kilometer uitvoering voor in de stad. Als je nou even de A10 op moet, omdat je vijf pizza's moet wegbrengen... ...dan doet deze ook nog 80. Ja, ik vind het een geweldig leuk ding. Hij kost wel een lief duitje. Ongeveer net zoveel als een Renault Twingo... ...met verbrandingsmotor. Vier zitplaatsen, verwarming en echte deuren. Maar voor rond de 8, 8500 euro... ...heb je er een met switchblade doors. Dat zijn deuren. Anders zit u gewoon vrij. Als een soort motorfiets met vier wielen. Maar we rijden nu toch 82 kilometer per uur met een gekke ding. Ik heb inmiddels 36 kilometer over. Vol gas geven betekent wel dat hij, uh, dat hij leeg loopt. Maar ja, we hebben nog drie kwart uh, accu over. Dus het gaat op zich helemaal goed. Het is echt wel een leuk principe. Zeker voor de stad. Geen uitstoot. Je hangt hem aan ieder 220 volt stopcontactje. En bovendien zet je hem tussen de fietsen op de stoep. Met een verlengsnoertje en klaar ben je. En dan rij je elke dag 60 kilometer door de stad heen. En met een accupakket, wat nooit meer kapot gaat. Waarom niet? Omdat het verwisselbaar is. En u leest het accupakket. Dus als u na drie jaar denkt, hij doet wat minder... dan gaat u naar Renault, want daar betaalt u voor. Zo'n uh, 60 euro per maand aan de leaseprijs voor het accupakket te letten. En dan uh, krijgt u gewoon een nieuwe. Duur contract is dan 12 maanden. Gaat u 36 maanden leasen, zit u op 50 euro in de maand... bij 7500 kilometer per jaar... Als u dat haalt, bent u knap. Heel knap. Want 7500 kilometer in intuïsie... dat is alsof je met je Golf GTI naar Peking op en neer gaat. Dat is ver weg. Echt ver weg. Het is een ideaal ding voor deze zomer in Parijs... met je wapperende Michel Fugain haar... op weg naar je favoriete espresso bar... om daar je nieren even rust te geven. En daar is hij voor. Voor 8.30 uur. Nou, tot zover de noodhulp. Leuk verhaal. Ja. Tot zover ook deze uitzending. Ah, Carlos zit erop. Benke Falsk van Peugeot Nederland. Hartelijk dank dat je wilde komen. En veel succes met het uitzoeken van een nieuw pand. Hendrik Stolwijk. Dankjewel, hoofddirecteur van de, de auto van de Knak, voor je deskundige bijdrage weer. Dankjewel. Het was weer fijn. dames ja. en heren, dit was de Tros auto Show. Volgende week zijn we er weer. We gaan de auto-show Mok overhandigen, ook in de Tros webwinkel. Uh, auto-show voor al uw opmerkingen. Straks, collega's van Opium. Maar eerst gaan we naar het nos journaal met Mark Visser. En Arno Lommers, die was even onze gast. Dankjewel. Tot volgende week. Radio 1, het NOS-journaal. Bomaanslag in Brindisi, in het zuiden van Italië, is een dode gevallen. Zeker zeven mensen raakten gewond, van wie één ernstig... Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Italiaanse minister van Onderwijs zegt dat de georganiseerde misdaad de maffia erachter zit. In China zijn 19 arbeiders omgekomen bij het werk van een tunnel in de provincie Hunan. Volgens de autoriteiten deed zich een ontploffing voor... tijdens het uitladen van een partij explosieven uit de vrachtwagen. De tunnel is onderdeel van een nieuwe weg. Op het Britse kasteel Windsor Castle hebben 2500 militairen... een eerbetoon gebracht aan koningin Elizabeth. Leden van de landmacht, marine en luchtmacht liepen in een groot defilé... langs de Britse koningin ter ere van haar 60-jarig regeringsjubileum. En de hockeyvrouwen van Den Bosch die zijn voor de 14e keer... in 15 jaar kampioen geworden. Het tweede duel met Laren in de best-of-three eindigde in 1-1... waarna de ploeg in de shootouts de overwinning pakte. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... bij Knop het 2 kilometer. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, bij Leusden, 4 kilometer. En bij Amersfoort-Vathorst, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit... Goedemiddag, Open hier met cultuurmagazine van Radio 1. Live vanuit de Amstel-foyer van Carré tot half vijf houden wij van, uh, vanuit deze plek de vinger aan de pols van kunst en cultuur. Dana Linsen bijvoorbeeld, die praat ons bij live vanaf de Croisette in Cannes over het filmfestival aldaar beeldende kunstenaar Robert Zandvliet... over hoe de grote meesters hem inspireren... om hun werk nog eens dunnetjes over te doen. Joop Dauwmeijer, de voorzitter van de Raad voor Cultuur... die blikt vooruit naar het advies dat de Raad maandag aanbiedt... aan staatssecretaris Halbe Zijlstra... over de maatregelen voor de periode uh, 2013-2016. Ja, uh, Bernleef is hier een uh, fraaie bundel verhalen... helpt me herinneren en zijn gedichten bijeengebracht in Voorgoed. Daarover ga ik straks praten met de 75-jarige. En in de virtuele vitrine Jos T. en zijn opera in de tuin van Soesdijk. De vraag is of de koninklijke familie zelf ook komt kijken. Dat zou leuk zijn, ja. als ze willen. Uh, we zijn natuurlijk weer van harte welkom. En wie weet. Maar dat kan ik natuurlijk officieel helemaal niks over zeggen. Nee, officieel niet, maar misschien officieus wel. Verder een glasheldere stem in de 80 seconden. Hans Hartog Jager met zijn recensie van Beeldende Kunst. De Boy Edgar prijsuitreiking vanaf verlappen woensdag. En nu we het toch over jazz hebben, live muziek van Tethero. Straks veel langer, jongens. Dank je wel. Wilt u reageren? Dat kan opiummetavo.nl. Of twitteren kan ook naar opiumavro of hansopium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. De kans op diefstal van, uh, van de beelden is zo groot... dat een beeldententoonstelling in twee Limburgse kasteeltuinen is afgelast. Door het uh, groot aantal diefstallen van bronzen beelden... zijn verzekeringspremies torenhoog geworden. Het is voor het eerst in 15 jaar dat de expositie niet doorgaat. Vorige maand was er een nieuwe beeldenexpositie geopend... en binnen drie uur hadden ze dertien beelden gestolen. Dus wij deelden gewoon het risico niet aan. En je moet je voorstellen dat het vorig jaar het staat er toch voor... Uh, 1,5 miljoen aan waarde beelden buiten. En we hadden ze natuurlijk allemaal vastgezet en gefundeerd. Maar. de dieren hebben bedacht dat ze ook gewoon. het onderste gedeelte van een brons beeld kunnen afzagen. en dan neemt het gewoon mee. Tja, ongelooflijk. Voor volgend jaar denkt Huibers na over een expositie van beelden. die van ander materiaal dan brons zijn gemaakt. Wat bedacht je van gewapend beton? Beledigd keerde de Turkse zanger Arif Sak afgelopen weekend weer terug naar Turkije. Hij voelde zich zo geschoffeerd bij de paspoortcontrole op Schiphol dat hij geen zin meer had om in Nederland op te treden. Ja, zijn een dat ja. Ja, Ik zal het even vertalen. Zak zegt, jouw land nodig mij uit... en dan word ik meegenomen naar een verhoorkamer... alsof ik iets ergens heb gedaan, einde citaat. De, de beroemde zanger en gitarist zou optreden... in het kader van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Hm. Excuses van Nederland heeft hij niet gekregen. Wel uitleg dat dan weer wel. U hoort de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Rozental. Inmiddels is het zo dat de consul-generaal in Istanbul... zich daarover heeft verstaan. <coughs> Want dit is natuurlijk heel vervelend... Maar ik begrijp dat er hier mogelijke wijze ingewikkelde dingen spelen... rond paspoorten, rond dienstpaspoorten, rond visumverlening of niet. Nou, dat soort dingen die, moeten wo die worden nu uitgezocht. En tot dan toe houd ik uh, verder mijn kruid op dat vlak vertrouwen. Okay. Ho Hopelijk gaat Turkije nu niet minder punten geven aan Joan Franka op het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Daar gaat ze, ondanks kritiek dat ze indianen beledigt, toch met die indianentooi optreden. Dat ga ik doen, ja. Het wordt bij mijn verhaal. En ik sta gewoon achter wat ik doe. En uh, hm. ja, ik wou het gewoon graag. Ja, sterker nog, volgens de laatste berichten is de toy zelfs nog groter dan de vorige. De nieuwe toy zou tot aan haar billen van de Nederlandse kandidaten reiken. Uh, Afro-presentator Maas, collega, die denkt dat Joan veel succes zal hebben. En ook zijn collega songfestival Jan Smit, denkt dat ze ver kan komen met het lied You and Me". Weet u nog, vorig jaar? De drie es Laatste. Concerttrio De Toppers heeft gelukwensen gehad van een letterlijk zeer hooggeplaatst persoon. Astronaut André Kuipers stuurde vanuit het ruimtestation ISS een videoboodschap naar aarde... die in de arena tijdens het concert wordt gedraaid. Kuipers ontving op zijn beurt ook weer een groet van een echte topper, namelijk Elton John. Zijn nummer Rocketman is een favoriet van veel astronauten en bestaat dit jaar 40 jaar. En daarom nam Elton John een nieuwe live versie op van het nummer Niekeling Cho. Klinkt wel space, vindt u niet? Tot zover het Opium Nieuws Dit is Opium. Een sculptuur van uh, Jan Walkers en een geldbedrag van 12.500 euro. Dat is de Boy Edgar Prijs, de meest prestigieuze prijs die hier in Nederland bestaat... op het gebied van de jazz en de geïmproviseerde muziek. Woensdag, afgelopen woensdag, werd hij uitgereikt in het Bimhuis in Amsterdam... aan saxofonist Joeri Honing en Opium... Het was erbij. Boy, het kan er zelf niet meer bij zijn. Hij is een aantal jaar geleden overleden. Uh, maar u bent er wel. U bent jarenlang zijn partner geweest, Grie van der Kwij. Hoe is het om hier bij te zijn, zo'n avond? Ja, nou, ik probeer er altijd bij te zijn. Elke avond. Elke avond, wat heet? Elk jaar. En uh, ja, het is telkens weer een, uh, een soort van reunie. Een aantal mensen, vooral muzikanten, die ik dan maar één keer per jaar zie. En dat is de Boy Edgar prijsuitreiking. Net Martin van Duin over gesproken. Die zeggen, wat leuk, we zien elkaar elk jaar. Weet je wel. Wat zou Boy Edgar van, van de huidige prijswinnaar winnen hebben gevonden? Ja, hij, van Jury Honing? Ja, geweldig. Juist omdat Boy ook zo veelzijdig was. Van zoveel muzikale markten thuis. En dat is jury ook. Dat juryrapport schrijft dat hij mensen samenbrengt. Dus Dat is echt heel erg in de, in de geest van Boy Edgar. Ja, nou, dat is absoluut zo. Paul Evers is van de jury dit jaar. Wat, wat maakt die juryhouding nou zo bijzonder? Saxofonist. Ja, saxofonist, maar dan wel een buitengewoon goede. Hij is ook al heel erg lang bezig. Um, en hij weet uh, hoe hij met zijn talent om moet gaan. Want hij heeft inmiddels een staat van dienst waar je u tegen zegt. Hij werkt met alles en iedereen samen. Zonder daarin in kwaliteit in te boeten. Hij durft de grenzen op te zoeken en zijn comfortzone te verlaten. En tot slot, het is een uitstekend entrepreneur, wat vandaag de dag denk ik wel erg belangrijk is. Weten jullie erop als jury? Ja, wij vinden dat een punt. Dat is heel erg, uh, bij ons heeft dat absoluut meegespeeld. Je kunt wel een groot talent zijn, maar bovenop je zolderkamer, zonder dat iemand daarvan weet, heeft het niet zo heel veel zin. Jury weet, en we hoorden vanavond ook, dat hij meer dan 70 landen inmiddels uh, heeft opgetreden. Je weet hoe ze zichzelf moet verkopen en dat vinden wij ook belangrijk. Dus het is een combinatie van factoren die maakt dat dit de onvermijdelijke en onverbiddelijke winnaar was vanavond. Ik neem aan dat je dat niet elk jaar van elke Boy Edgar prijswinnaar kan zeggen. Maar bij Jury geloof ik echt wel dat het zo is dat hij mensen samenbrengt. Ik bedoel, kijk alleen maar naar wie de prijs uitreikt vanavond. Nou, dat verwacht je toch niet echt. Want wij hebben hier vanavond voor deze gelegenheid een de prijs aan Jury uitreiken. Zangeres Ellen ten Damme. En Rotterdam heeft op zich niet zo heel veel met jazzmuziek, maar mag wel de prijs uitreiken. Leuk, hè? Hoe kunnen we nou? Ja, ik vind het ook een hele grote eer. Maar uh, ik neem niet aan ja. dat, dat je, je voor elke prijsuitreiking uh, leent. Dus wat, nee. wat maakt jullie. ik, maakt ik Joeri... zing liever dan ik praat. Wat maakt Jury Honing zo bijzonder? Ja, uh, het is een ontzettend aardige man ten eerste, als hij het vraagt, dan durf je sowieso geen nee te zeggen. Ja. Dat is het, denk ik. <laughs> Want ik vind het dood, hè? Ik, ik zing liever. Ja. Ja, of dat allemaal moet gaan vertellen wat jij hebt gedaan. Saai. Dat weten jullie allemaal wel. Mag ik dan eigenlijk die prijs uitreiken? Ja. Ah. Ik weet ook wat Jury daarmee gaat doen. Namelijk een zwembad bouwen. Nee hoor, hij koopt gewoon nog een saxofoon. Oké, okay. aan mij de grote eer. De Boy, Boy Edgar Prijs 2012 is voor Jury Honing. Ja. Even een backstage op weg naar de prijswinnaar. Hey. Heb je een eventjes voor Opium Radio en een fotograaf? Of moet uh, ze heel kent, even wat Jazeker. Ja, zeker. Uh, we ze gewoon over het aanlog. Ja. En als je, als je iemand tegenkomt, je wilt vragen om ijsblokjes. Ijsblokjes, oké. Okay. Um... Even in de kleedkamer van de prijswinnaar. Ik hoorde je net om ijsblokjes vragen. Zijn dat meteen de eisen die je kunt stellen als je een prijs wint? Uh, nou, dat eisen die ik al langere tijd stel... <laughs> Nee, nou ja, ijzer. IJsblokjes zijn lekker, want als je gin en tonic mengt... dan heb je daar een paar ijsblokjes bij nodig. En daar heb ik nu wel de trek in om even wat te drinken. En dan uh, de feestelijke avond voor te zetten. Zegt die sculptuur, hij staat hier niet, hij staat nog op het podium. Ja. Uh, wat vind je ervan? Nou, hij moet wel ergens staan straks. Nou ja, ik zet hem, ik zet hem wel ergens neer. Ik, uh, ik vind het heel jammer dat Jan Wolkers er niet meer is. Want uh, dat was een hele leuke man. En dan had ik nu even met hem kunnen kletsen over dat sculptuur. Maar uh, ja, helaas, hij is naar de eeuwige jachtvelden. Maar uh, ik, uh, hij, hij zal, uh, het sculptuur zal ertoe leiden dat ik uh, nog vaker aan jouw boekers denk dan normaal gesproken. Straks spelen. Ja, heerlijk. Gefeliciteerd. Dank je En dat was de live-versie van de paperback van Joeri uh, Honing en zijn kwartet. Ja, applaus terecht. Uh, afgelopen donderdag, woensdag. Nee, woensdag, ja, in het uh, Bimhuis hier in Amsterdam. De gitaar, dat is een beetje het ondergeschoven kindje van de funk. Dat zeg ik niet, dat zegt uh, uh, Volker Tettero. Dus stelde hij zijn eigen funkband samen met uh, zichzelf als middelpunt op. Jawel, op gitaar natuurlijk, logisch. Hij liet zich uh, muzikaal inspireren door de jaren zestig funk van Sly Stone en uh, Herbie Hancock. Ook dus vrijheid voor de muzici, veel improvisatie en een ontzettend dansbare muziek komt u nu alvast maar uit de stoel. Hier is Vanuit Carré, Tittero. Met uh, Volker Tetro op uh, gitaar. Paul van Kessel die zingt, maar die hoorden we straks dan later. Da, uh, Dave Breidenbach op uh, de bas, Mark Genk Drums en Tico Pierhaag op toetsen. Uh, ja, ik vroeg maar Volker, kom, kom je even hier naartoe? Uh, even, uh, even snel die gitaar uh, in de standaard uh, zetten. Oh, ik, uh, hoor, ik hoor, het is misverstand. Uh, we, we gaan straks praten in het uh, volgende uur. Neem die kijk. Dit nummer was een extra nummer dat, dat ze voor ons speelden. En pas uh, in het volgende uur uh, van, uh, van Opje... Dan ga ik even met, uh, met Volker praten over zijn muziek. kan ik natuurlijk wel even met, uh, met Berleef praten over die muziek. Want u vond, vond u het mooi, niet? Nou ja, uh, het is niet helemaal mijn genre, maar... Maar je bent wel een groot jazzliefhebber, altijd ja, geweest, ja, hè? Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en, en Jurie Honing, die we net hoorden, die de Boy Edgar Prijs heeft gewonnen? Ja, dat, dat is een hele goede saxofonist. Hmm. Ik geloof dat ik een van de eerste was die hem aan een grote snabbel heeft geholpen. Oh ja? <laughs> Tijdens Poetry International. Aha. Toen speelde hij met een trio. Ja. En dat is, uh, nou, dat is voor een tenoor saxofonist een beetje gewaagd. Hmm. Want je hebt alleen maar een bas en een drum. En jij bent de enige blazer. Yeah. Dus je kunt je geen moment van inzinking je kunt je nooit ergens achter verschuilen en nee. dat deed hij toen heel erg goed. Ja. Ja. Ja. Misschien ja. heeft hij daardoor uiteindelijk wel die Boy Edgar prijs Nou, zo ver wil ik nou weer niet gaan. Ja. Hij heeft aan de wig gestaan van deze bekroning van een carrière. Ja. goed. Uh, u ziet hier vanwege een prachtige uh, bundel verhalen die is uh, verschenen. Uh, die ligt hier op tafel met ook een, een bundeling van, van de gedichten. De bundeling gedichtheid voor goed gedichten 1960-2010. En die verhalenbundel heet Help me herinneren. Herinneren is wel een thema wat, wat vaak in uw uh, werk tegen, terugkomt, hè? Uh, het geheugen. Ja, en dat, dat kan niet ontkennen. Uh, ja, kijk, ik, ik denk dat als we het over ons ik of onze persoonlijkheid... of wat dan ook hebben, mm -hmm. dat het voor het grootste gedeelte bestaat... uit die enorme schatkamer aan herinneringen die iedereen met zich meedraagt. Ja. Huh? Zonder herinneringen ben je niet langer een mens. Nee, nee. we zijn onze herinnering inderdaad. Ja. Ja. In, in, in die bundel zit een, zit een heel fraai verhaal over een uh, pianist... die stopt met spelen. Dat is een beetje de link met de muziek uh, die we net hebben gehoord. Ja. Hij stopt met spelen omdat hij die muziek in zijn hoofd... niet uh, uit, zijn, uit zijn vingers krijgt, eigenlijk. Ja. Uh, ik, ik vroeg me af, want uh, pianisten en, en toetseninstrumenten... Uh, komen vaker terug in de bundel, viel mij op. Ja. Uh, maar maar waar, waar komt dat... Dat gegeven van, wat hij zegt daar ook zo mooi over, muziek is geen sinecure, ze is levensgevaarlijk. Mm -hmm. Nou ja, voor die, uh, dat personage in dat verhaal. Uh, een jazzmuzikant ook. Hè? Is een jazzmuzikant. Ja. Uh, die begint te spelen tijdens uh, toen er bebopmuziek werd mm -hmm. gespeeld. En hij hoort iets heel anders. Geba niet langer gebaseerd op harmonieën, maar. Ja, op iets wat hij niet onder woorden kan brengen. En vandaar ook dat hij soms met zijn handen buiten het toetsenbord speelt. Ja. Als waarom aan te geven, ik hoor iets, ik maar niet... ik, kan niet, ik kan het niet spelen. Ja. He? En ja, dat is meer of meer wat alle goede muzici hebben. dat Er, er is altijd nog een niveau hoger mm -hmm. wat je ooit nog eens een keer hoopt te bereiken. Ja. Maar waar je op dit moment alleen maar van kunt dromen. Dat je, heb je nog niet bereikt. Geldt dat voor, voor het, het, het schrijven ook eigenlijk? Nou, dat houdt je, uh, houd je wel een beetje aan de gang. Ja? Ik bedoel, als je, als je zou denken van... Uh, nou, ik kan het nou wel. Dan denk ik... ja, de, Dan vervalt ook een beetje de lust om nog weer iets nieuws te proberen. Mm. Iets te onderzoeken. He, dus uh, ja, je streeft allemaal. Het is zoals uh, Franse beeldhouwer tekenaar Alberto Giacometti een keer gezegd heeft. Je kunt alleen maar steeds beter mislukken. Dat is ontzettend goed uitgedrukt. <laughs> ja, dat is mooi gezegd. Ja. Uh, ik, ik zag die foto van u met, met, die, met die enorme stapel over mislukking gesproken. Een enorme stapel boeken. Die is ja. inmiddels groter dan u zelf. Ja, een vriend van <laughs> mij die mailde mij ook. Het is nu echt boven het hoofd gegroeid. <laughs> Maar als je, als je dat ziet, dan denk je van... man, wat een, wat een oeuvre. Wat, wat, ja. Herinnert u zich over dat herinneringgesprach? Herinnert u zich al die boeken nog? Of? Nee, nee? Nee, <laughs> nee, echt niet. Nee, er zijn een paar vroegere boeken bij. Dat je denkt, heb ik dat geschreven? Waarvan ik denk, nou... It, uh, maar hopen dat niemand mij daar een vraag over stelt. Want ik zou het echt niet <lacht> nou, meer Nou, dat wil ik nu gaan doen. Nee, hoor, maar... <lacht> nee, er zijn natuurlijk een paar boeken die, die, die uitspringen. natuurlijk Het grote succes uh, begin ja. jaren 80, hersenschimmen. Ja. Wordt u daar nog vaker aan, aan herinnerd? Aan ja, dat, dat mag je wel zeggen, ja. ja, ja. Tot ja. vervelend stoel? Of? Nou, ja, kijk. Ik heb wel eens een keer, ik geloof tegen Isra Meijer gezegd... dat het me een beetje de keel begon uit te hangen. Maar... Toen dacht ik later, ja, dit is toch wel een beetje een kokette uitspraak. Aha. Want, uh, ik bedoel, het is natuurlijk fantastisch... als je tijdens je leven één zo'n boek... wat zo'n onwaarschijnlijk succes wordt. Hè? En, uh, dus daar moet je verder niet over zeuren. Dus iedere keer, en ik neem mijn publiek serieus... dus iedere mm. keer als ik een lezing hou... dan zijn er stevast natuurlijk mensen... die een vraag over dat boek hebben... En ja, die vragen, die ken ik nu ongeveer wel uit mijn hoofd. Ja, wat is de vraag die het meeste voorkomt? Nou ja, dat, dat is natuurlijk, hoe, hoe bestaat het dat u iets kunt, zoiets van binnenuit uh, kunt beschrijven? Uh, is, u, is uw vader of uw oom of uw opa dement gestorven? Nee, ik zeg het is voor het grootste gedeelte echt een product van mijn literaire verbeelding. Hmm. Ik heb me geprobeerd voor te stellen hoe dat zou zijn. Maar ja, het Nederlandse publiek houdt niet van dat soort antwoorden. Men is dol op realisme. Dus dan gaat het vaak zo ver dat mensen... Uh, als ik dat probeer uit te leggen... Ja. dat mensen dan zeggen van... Uh, ja, maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn... dat u bijvoorbeeld uh, een tijdje dement bent geweest... Ja. <laughs> en uh, dat u daardoor heeft kunnen schrijven... Waarop ik dan zeg, ja, maar hoe zou ik me dat kunnen herinneren? Ja, dat is oh, een hele goede. Ja, ja. Dat is nog niet over. Nee, dat is waar, ja. ja. Nou, overigens, dat, dat is grappig dat u, dat u dat antwoord geeft. Want wat mij in de bundeling uh, uh, opviel ook... dat er veel verhalen zijn die waarin mensen uh, uh, zich ineens een verleden toedichten... Uh, uh, wat ze eigenlijk helemaal niet gehad hebben. Maar doordat iemand zegt van... maar jij bent toch mijn beste vriend geweest? Ja. Dan ineens van, oh, uh, is dat dan misschien ook wel zo? Ja. werkt dat, werkt dat zo, denk ik? Nou ja, uh, ik weet niet of jij het ook zo kent... maar huh? je hebt toch wel eens, je komt iemand tegen... die komt heel enthousiast op je af. <lacht> ja. En die zegt... Uh, yeah. Ja, man. <lacht> en, en je kent hem niet. Het is, hmm? het is natuurlijk het beste om meteen te zeggen... Sorry, maar ik weet niet meer wie je bent. Maar als je dat niet durft... en vroeger durfde ik dat niet zo goed... dus dan dacht ik, ah, ik lul wel mee... en dan kom ik er wel, aldoende kom ik er wel achter. Ja. Maar dan kun je dus jezelf enorm in de nesten werken. Ja. En uh, een van die verhalen gaat daarover. Iemand die dus meegaat... in het beeld wat die andere van hem heeft... wat dus een vals beeld is, ja. want hij is diegene niet... Nee. Maar hij gaat daar steeds verder in mee. En dat, ja, dat wordt een beetje, dat wordt heel benauwd allemaal. Ja, want dan komt er zelfs een, een, een foto, een portret van een, van een vrouw, uh, ja. die hij dus helemaal niet kent. Nee. Maar hij gaat dan op, op een gegeven moment op, op zoek naar die vrouw. Want hij wil. Nou ja, hij, hij raakt identiteit. zo in de ban ja. van, uh, van die hem toegedi uh, toegedichte identiteit. Ja. Dat, die, uh, dat kan hij niet meer loslaten. Dus hij gaat erachteraan. He, dat, hij gaat natuurlijk uh, wel ver daarin, maar zoiets zou kunnen gebeuren. Ja, zo, zo ook een verhaal, ja, ik, ik, ik ga er een beetje dwars doorheen, door de, de hele bundel. In, ja. de, uh, waarin een, een, iemand die een werkster over de vloer heeft... een, een Afrikaanse vrouw met een hele sterke uh, eigen parfum... Ja. Uh, geobsedeerd raakt door die vrouw. Terwijl hij in het begin helemaal niet met haar bezig was. Maar nee. ze, hij krijgt ze, langzaam krijgt ze, krijgt ze vorm uh, door alleen die geur... Ja, maar Zij dat zin, zin komt eigenlijk, ja. hè, omdat er. Eh, nou, hij, inderdaad, hij is een, een druk baas. Hij is altijd weg. En ja. één keer in de 14 dagen komt er een uh, Ghanese werkster. En uh, ja, die heeft hij nog nooit gezien. En het interesseert hem ook niet. Hij zegt: ik leg het geld op tafel. Mm -hmm. En als ik kom, is het huis gedaan en het geld weg. Totdat zijn vriendin zegt. Maar ben je dan helemaal niet geïnteresseerd wie dat is? Dat ja. zou ik wel hebben. Iemand die één keer in de 14 dagen naar huis loopt. Ja. En. Zij legt eigenlijk Zij de basis ons, ja. van die, ja. obsedeer, die, mm -hmm. obsessie. die obsessie die hij langzaam had opbouwt... over die vrouw die alleen maar voor hem uit geuren bestaat. Ja. En die op een gegeven moment een grotere aanwezigheid ja. krijgt dan zijn eigen vriendin. Ja. ja, zo zit het boek vol met, met allemaal van dit soort prachtige uh, uh, manieren... waarop het, ge, het brein werkt... Ja. Mag ik dat vragen? U bent 75. Worden, worden je eigen herinneringen en de manier waarop je daarmee omgaat... worden die anders als je een, een dergelijke leeftijd bereikt? In uw geval? Nou, nee. Ik, er, wordt, er wordt wel eens gezegd... naarmate mensen ouder worden... dat jeugdherinneringen steeds scherper naar voren komen. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, ik weet niet dat ik het wil ontkennen... Maar, of misschien ben ik nog niet oud genoeg... maar het, dat is mij niet overkomen. Nee. Hè? Kijk, herinneren werkt altijd zo... dat je komt iets tegen in de werkelijkheid van nu... en dat, soms roept dat een beeld van heel vroeger op. En je, kunt het je bewust kun je, die, kun je die beelden niet oproepen. Maar doordat je iets in de werkelijkheid van nu tegenkomt... begint er dus in je hersens kennelijk... die beginnen te zoeken naar een beeld... wat daarmee overeenstemt op een of andere manier. En dan kan je plotseling zo'n scherp geheugenbeeld krijgen... van heel vroeger. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar het is dus niet op afroep beschikbaar. <laughs> Zo'n geheugen niet. Nee, het is dus geen laadje, gela, geen laadje nee. wat je opentrekt. Nee. Het, ja. Nee. Ja. Nou, het is maar mooi dat, dat, die, uh, dat het als een soort rode draad... dat geheugen door deze bundelingen uh, heen gaat. En ja. door, u, door uw werk natuurlijk ook. Ook een verhaal wat, wat me opviel na mijn begrafenis... waar sprake is van een Henk... die ooit ja. een heel belangrijk boek over Alzheimer heeft geschreven. Ja. Dat is toch wel als je denkt... Ja. Van, heeft Bernd Levy hier een beetje zijn eigen, over zijn eigen graf heen geschreven bijna? <laughs> nou ja, dat kwam eigenlijk... Het is een, een, een Vlaamse culturele club. Ja. Die heet De Buren. En die zit in Oostende. Mm -hmm. En uh, een van die mensen belde mij een keer op. En die zei... Uh, wij hebben een, uh, een, een programmareeks... waarin uh, mensen een necologie uitspreken... over nog al bestaand kunst daar, die nog bestaat. Mm -hmm. En uh, dan hadden we aan u gedacht. En uh, wie zou die necologie over u moeten schrijven? Toen zei ik, nou, dat zou ik mijn beste vrienden niet aan willen doen. <laughs> nee. Ik zei, maar ik weet wel een oplossing voor het probleem. Ik doe het zelf. En dat heb ik toen ook gedaan. En daaruit is langzamerhand het idee ja. ontstaan... om uh, daar een verhaal van te maken ja. voor deze bundel. Ja, waarvan eigenlijk de bottom line is dat je pas vergeten bent... als niemand meer aan je denkt. Hè? Ja, ja. ja, ja. ja en het rare is dat dat dan een vrouw is die, die zich niet herinnert. Nee, gaan we weer. Die, die toch die toch op een of andere manier vanuit, ja, van wat blijft zenden naar hem. Ja, ja ja. ja, ja. Mooi. Ik vind het een prachtige bundel. Help me herinnering En dan nog die, die gedichten voorgoed, ook uitgebracht bij jou, één citaat. Het verschil in geur tussen water en ijs op een vierkante millimeter. En in de schaduw van een kinderpink zo licht te bewaren... dat het bijna meteen vergeten als herinnering in zichzelf verdwijnt. Wat dan overblijft. Dat gedicht heet Waar ik mee bezig ben. Mooi. Ja. Dank u wel. Oké. Okay. Lef. En die, bo die boeken zijn uitgegeven. Dus, en uh, hij treedt ook op bij het uh, Geen Daden Maar Woorden Festival in Den Bosch. Vanavond, u moet naar Den Bosch, niet vergeten. Ja, ik, uh, <laughs> samen met zoete lieve Gerrit. Ja, Oké. Okay. Ja. <laughs> straks is Opium weer, Nationaal het journaal van drie uur. Tot straks. Opium. Avro. Wat is het reisboek van het afgelopen jaar? Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Wie wint de VPRO Bob Den Uilprijs 2012? Wagner, Monty Python en Suske en Wiske zijn bindender dan een gemeenschappelijke munt. In Bureau Buitenland de genomineerden. In mijn herberg logeert tot mijn vreugde zeker één echte kakkerlak. De VPRO Bob Den Uilprijs 2012. Een reis begint met luisteren. Morgenavond 7 uur Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten.